Load rules, load rules, load rules, load rules. Radio rules. Goedemiddag, goedemorgen of goedenavond. Gelieve te schrappen, wat niet in het rijtje past. Hoe dan ook fijn dat je even tijd maakt om naar mij te luisteren. Fijn dat je even tijd maakt om op radio rules af te stemmen. Het is maandagavond 6 oktober 2014, als ik dit opneem. En ik zit voor één keer niet in mijn vertrouwde studio LR1. Lees mijn donkere Kelder ergens in Brampton. Maar ik zit op een hotelkamer in Seattle in uh, de staat Washington aan de westkust van de Verenigde Staten. Wat ik hier doe, dat vertel ik in een volgende podcast. Ik moet uh, toch een beetje de spanning inhouden. In deze podcast wil ik jullie vertellen wat ik uh, al zoal gedaan heb de afgelopen weken, wat er in mijn leven aan de hand was de afgelopen weken. Ik ga jullie klank laten horen van een mooie nazomerwandeling in een natuurpark in Toronto en ook klank van een bezoekje aan uh, Belle Fountain of Belle Fontaine. En ik wil het hebben over Ronde punten in Canada. Maar eerst dus dat overzicht van uh, mijn leven. Is ja, en uh, zoals jullie op de blog hebben kunnen lezen, heb ik een drukke zomer achter de rug. Er staat ook een soort van overzichtsbericht op de blog. Nu, iets wat niet in de vorige podcast zat, is dat we natuurlijk sinds juni in ons nieuwe huis wonen in Brampton. Wie mij volgt, wie ons volgt, weet dat we... Ondertussen een huis gekocht hebben in Brampton. Brampton is een voorstad van Toronto. Op zich toch ook al goed voor uh, 500.000, 600.000 uh, inwoners. We hebben daar dus een huis. Het is een semi-detached. Dat heet in proper Nederlands, denk ik, een half open bebouwing. Um, ja, het is in zo'n typische wijk. Een typisch rustige straat. Uh, een wijk die je heel veel in Noord-Amerika ziet. Een beetje zoals in The Simpsons, denk ik. Maar dan zonder net Flanders. We zitten eigenlijk aan de rand van de GTA, aan de rand van de Greater Toronto Area, dus vlakbij de velden, eigenlijk twee kruispunten verder, twee intersections verder, zitten we niet meer in de GTA en ga je echt van de, van de ene moment op de andere terug de velden in, tussen de boerderijen, de koeien en de paarden. We zijn verhuisd naar dat huis uh, midden juni, dat was een heel erg drukke periode, heel uh, intens. Um, Ondertussen zitten we daar al enkele maanden zeker, ja, een maand of drie bijna. We zijn erg blij met het huis, we zijn erg blij met de tuin. Het feit dat de kindjes een eigen slaapkamer hebben nu elk. Het feit dat er ook een finished basement is, zoals het dan heet hier, een, een volledig afgewerkte kelder. En dat uh, klinkt dan een beetje raar als je tegen mensen zegt van ja, wij zitten vaak in de kelder. Maar um, het is een heel ander concept hier in Canada en in Noord-Amerika. Een kelder is een soort van family room, is volledig uitgebouwd... Um, als je niet weet dat je in de kelder zit, dan zou je gewoon denken dat je in de living zit. Veel mensen hebben daar ook een televisie staan of een soort fitnessruimte of een speelkamer. Bij ons is het een beetje alles door elkaar. Het is een family room, zeg maar. En veel mensen leven ook gewoon in de winter in hun basement. Het is dus niet zo dat dat een basement is met... Koude, vochtige uh, bakstenen tegen de muur. Uh, maar dit is, gaat echt wel om een mooi afgewerkte kelder, ook in ons huis. Dus dat is fijn om die extra uh, ruimte te hebben. En ondertussen hebben we ook twee keer bezoek gehad. Mijn ouders en mijn schoonouders zijn langsgekomen en die uh, hebben dus uh, de kelder kunnen inzegen, hebben in de kelder uh, geslapen. Uh, en dat blijft vreemd uh, klinken als ik dat nu zeg. Ze hebben in de kelder geslapen, maar het was eigenlijk dus een perfecte, mooie logeerkamer. Dat is iets, denk ik, dat uh, niet in de vorige podcast zat en uh, wat ik nog even wilde aanhalen. Het feit dat we ongelooflijk uh, gelukkig zijn met ons uh, huis op Roadmaster Lane in Brampton. Dit is mijn huis! En het valt me op dat we veel reclamedrukwerk thuis krijgen in dat nieuwe huis dus in Brampton. Op de stoep of in de brievenbus er zitten regelmatig reclameblaadjes, lokale krantjes, allerlei commercieel drukwerk, um, dingen die meestal meteen de papiermand ingaan. Maar één ding viel uh, toch op, viel er letterlijk uit toen ik uh, de spullen voor de zoveelste keer van de stoep haalde. En dat was een soort van informatiefoldertje, een informatiebriefje, over ronde punten. Hoe om te gaan met ronde punten. How to drive roundabouts. Dat was de titel van dat uh, informatiepanfletje. Uh, en dat leek mij absurd. Dat, ik denk dat dat voor elke gemiddelde Europeaan toch absurd is om zoiets te vinden in uh, je brievenbus. Uh, maar daar zit een verhaal achter. Want de regio waar wij hier in wonen, de Region of Peel, heeft namelijk voor het eerst. ...two lane roundabouts geopend, dus uh, ronde punten eigenlijk waar uh, een tweebaansweg op uitkomt. Er waren al wat kleinere experimenten, kleinere beggetjes, kleinere baantjes die ronde punten uh, hadden. Maar deze keer hebben ze dus echt een groot rondpunt geïnstalleerd op een grote invalsweg met twee rijstroken in elke richting. En dat vroeg dan uh, blijkbaar een soort grote informatiecampagne, vandaar dus dat uh, foldertje. Enfin, het is iets wat mij erg opviel, het is iets wat... Uh, wat mij absurd leek en waar ik echt uh, een lang heb naar liggen staren en ik heb dan een beetje research gedaan ook omdat er een website voorhanden was waar je naartoe uh, kon surfen en via via kwam ik dan terecht op uh, videofilmpjes en YouTube staat, of uh, vol is veel gezegd maar er zijn in elk geval een aantal YouTube filmpjes van uh, Canadese uh, provinciale instellingen en Canadese organisaties die mensen ja, aanleren hoe ze moeten omgaan met ronde punten het is misschien ook niet slecht omdat in België nog eens te doen, of in Europa nog eens te doen, als je ziet hoe sommige mensen daar op ronde punten denderen. Um, dit is bijvoorbeeld zo'n filmpje van de region of Hamilton, niet zo ver hier vandaan, waar een organisatie dus eigenlijk aan de leden vertelt hoe je een rond punt overleeft. Dat, dat filmpje klinkt zo. Hamilton heeft een paar roundabouts, en er zijn meer up almost every year. jaar. Rondbeelden zijn een goede ding, en als je in Europa bent, seen a je veel van Now, to use a roundabout, the sign behind me says to yield to traffic in the roundabout. That's important to do, so we're going to slow down and give right-of-way to drivers who are in the roundabout. Now, what I've seen on this particular roundabout is drivers who are in the roundabout will slow down when they see drivers approach from their right. That's totally incorrect. You have the right-of-way while you're in the roundabout, so you must exit that roundabout as soon as you're able to. Now while you're exiting, it's also important that you signal to your right. A right turn signal is the appropriate signal when exiting the roundabout. It lets the drivers who are approaching the roundabout know that you're trying to leave. Now let's play smart, let's use the roundabout. This is the information we all need in a roundabout sort of way. For Hamilton Life and for Young Drivers of Canada, I'm Scott Marshall. Kijk, dat zal dus nooit wennen voor mij, voor een Europeaan, denk ik. Iemand die dus je recht in de ogen kijkt en uitlegt hoe je een rondpunt uh, moet oprijden en terug afrijden. Dat vrees ik is iets uh, typisch Noord-Amerikaans. Een week of twee geleden is het ondertussen, zijn we gaan picknicken en gaan wandelen in een van die mooie natuurparken in de buurt. We hebben er wel een aantal. Tussen Brampton en Guelph, een stad hier niet zo gek ver vandaan op een half uurtje rijden, uh, tussen Brampton en Guelph dus uh, ligt er een park dat Rockwood Park heet. Uh, daar zijn we naartoe geweest. Het opnametoestel ging mee uiteraard en dat werd bijna meteen overgenomen door Gemma en Fran. Dit is het resultaat. Het is een wat langer stukje, minuut of vijf, zes. Uh, maar de meisjes amuseerden zich zo dat ik het ding gewoon heb laten draaien. We staan in Grand River Rockwood Conservation Area. Dat is een soort provinciaal park of uh, regionaal park, kleiner parkje. Gebouwd, afgeschermd rond een uh, mooi meertje. En uh, de kenmerkende elementen hier zijn uh, rotsen. Rotswanden, steile kliffen en grotten. En we gaan beginnen aan een soort wandeling rond dat meer. Oké, okay, dames en heren. We zitten hier nu in een bos met mijn mama en papa. Mijn kleine zus heet Fran. Mijn mama heet Miriam. Mijn papa heet Lode. En ikzelf heet Gemma. Oké? Okay? Hier is wel nu veel wind, dus ik weet niet of dat jullie mij kunnen horen goed. Maar wel. Leuk, um, ja, dus. Um, nu zijn we al veel gestapt. We hebben twee watervallen gezien. En hier kunnen we ook bootje baden. Maar gelukkig zijn er rode buizen aan die watervallen. Waar de boten niet in die watervallen kunnen vallen. Oké. Okay? En hier zijn veel bomen. Ja, ja, ja. de. Uh, vorig jaar vorig jaar tijdens de winter waren was een enorme sneeuwstorm. De IJsstorm. <coughs> IJsstorm. Ja. En er zijn er veel bomen gevallen en nu zijn er toch bomen hier heel veel bomen. En het is ook al herfst. Hier liggen veel bladeren op de grond. Bruin, rood, groen. Ja, mijn zus die hier heel veel. Riechelt? Mijn zus riechelt hier heel veel. Ja, richol. mijn zus lacht hier heel veel. Lach eens, mijn lieve vriend. <tie> Zie je wel, ze kan me heel hard schreeuwen en ook heel hard. Um. Ja, maar ja, we kunnen nog meer uh. <coughs> We hebben zo um, blauwe en rode um, kersen gezien um, en die is heel gevaarlijk. Wow. En uh, niet blauw, we hebben rode, oranje, gele, zwarte gezien. Die de heks hier heeft gezegd. Uh, gezet en die mogen niet opwitten want anders gaan we ofwel dood ofwel heel ziek worden. Niet waar? Ja, dat is waar. Als we verlopen lopen, als we verloren lopen, uh, dan, dan moet je gewoon heel veel steentjes um, uh, gooien, recht draad. En, en dan moet je gewoon, als we verloren zijn, dan moet je gewoon um, de, de, de steentjes volgen en en, en dan vinden we terug de weg. Een zeer goed plan van, maar hier wandelen ook veel mensen. En dan kunnen de mensen op onze steentjes wandelen. En dan kunnen ze zo'n beetje parpillet overal. En dan weten we niet meer de weg. Maar het is toch een zeer goed plan. Heel goed. Kijk, daar is een grote hut. Daar is een groot. Daar is twee keer te groot. Ja. Ja, lap uit. Uh. Ja, sorry mensen, maar dat veel, veel de wilde witte wind. Wauw, kunnen we daar in gaan? Ja, we eens kijken. gaat niet vallen, maar. Hier. Kom eens, kom eens meiden, kom. Ondertussen zijn we hier aan een groot gat in de... ...stenen muur, de rotswand. Een soort inkeping. Een inham. ah ja, hier kijk. Kom eens kijken. Ah ja, daar. Ja, Allee, papa gaat mee. Kijk hier. Kijk, volgens mij woont de heks hier, Fran. Gaan we eens kijken? Kijk, dat is ook Kijk eens, nu zitten we in de grot. Oh, okay. Hallo, hier is Echo, hoor je het? Dat is een mooi huis hè? Het zijn de overblijfselen van een oud huis. En de dam? De dam, is, uh... en de dam hallo meisjes. De dam. Oh kijk eens hoe mooi. Zie je die jongen daar? Wow. staat een jongen op de rand van de dam. Cool. Een boei. Mooi hè? Een prachtig uitzicht hè, met dennenbomen. We in die... Een meer, een dam. Een boei. Kanos. Hele kanos. In een groene oase. Een groene op een bedje van groen. Hè? <laughs> op een bedje van groen. Ja, dat is mooi? Dat is, wel ja, dat is prachtig. Een Geel bolletje. Dat is mooi ook he. Spijtig dat we geen foto's hebben Established 1867. Het zijn uh, de ruïnes, de overblijfselen van iets wat lijkt op een, uh, een, een Oud-Frans uh, aandoende abdij of herenhuis. Een soort pastorij-achtige stijl. Ze hebben het wel een beetje, her ja, ze hebben het wel een beetje her herdaan en her Zo, hoe zeg je, je gemaakt, ja. gerestaureerd en de stenen een beetje opgeblonken. Iets van 1860 is hier uh, ongelooflijk oud, hè. In Frankrijk draaien ze daar hun hand niet voor om, of in Europa in het algemeen, maar hier is dat uh, ongelooflijk oud. Rockwood Park, prachtig park tussen Brampton en Guelph. Dat was een week of twee geleden en dan afgelopen week, afgelopen zaterdag, zaterdag namiddag, hadden we een gat te vullen van twee uur tussen twee andere activiteiten.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 Het binnenland van Ontario, in Canada, uh, pick-up trucks, wilde natuur, kleine dorpjes en vriendelijke mensen die je toelachen en dag wensen. Mr. Tom Neel, great storm of Tom, that, can't get any better than that? I'll tell you this, number one. Beautiful.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 Yes.